Aan de telefoon Robert van Overdijk, directeur eh, Circuit Zandvoort, en eh, we gaan praten over de opbouw van het circuit eh, voor de Grand Prix. Eh, want daar is nog wel wat voor nodig, toch, Robert? Zeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Nou ja, als ik, als ik nu uit mijn kantoor naar parking A kijk, het rechte stuk, dan staan er toch al best wel weer al een aantal bouwwerken van de afgelopen week. Mhm. Mm dus er zit flinke vaart in. Oké, is het uh, uh, allemaal op schema op dit moment? Zeker. Kijk, uiteindelijk uh, zijn we deze week... eigenlijk vorige week begonnen met de bouw van de eerste tribunes. Euh -hmm. nou, die, voor degenen die de Historic Grand Prix hebben bezorgd... die hebben die tribunes al in aanbouw zien staan. En uh, sinds deze week... Exploiteren we het circuit alleen nog maar overdag van 9 tot 5 en wordt er s'avonds al opgebouwd? Dat doen we nog een weekje en dan gaat toch echt de poort op slot vanaf 1 augustus en uh, zijn we alleen maar bezig met de opbouw. Maar zover, uh, so zo so goed. Dus uh, we lopen prima op schema. Heel goed. Hey, hoeveel mensen zijn er eigenlijk bij betrokken bij de hele uh, organisatie en alles wat ermee te maken heeft? Nou, kijk, ik denk dat we er een jaar rond. Uh, ...denk ik dat we er met een, met een 50 FTE wel mee bezig zijn, continu. Mm -hmm. En dat loopt uh, in de komende periode loopt dat op tot, ik denk, 100, 120 man bijna fulltime. En in het weekend, met alle vrijwilligers erbij, ja, zijn er denk ik gewoon 2.000, 3.000 man aan het werk... ...vanuit onze organisatie uh, op en rondom de terreinen. Oké, okay. hey, hoe zit het met de actuele zaken, de, de, de Raad van State, van de natuurorganisatie af, uh, afgelopen week? Want de uitspraak is, die is 2 augustus, heb ik begrepen. Ja. Uh, ja. Wat verwachten jullie ervan? Nou, ja, het zou vreemd zijn als ik zou zeggen dat ik daar uh, slechte gevoelens bij heb. Dat, natuurlijk heb ik dat niet. Kijk, uiteindelijk staan we inmiddels bij de Raad van State. Nou, om daar in Nederland te komen moet je nogal wat procedures voorbij zijn. Mm -hmm. nou, die, heb, die hebben we natuurlijk ook allemaal achter de rug en die hebben we ook allemaal positief achter de rug. Dus dit betrof een voorlopige voorziening. Zeg maar de laatste kans van de allerlei natuurstichtingen uh, om de Grand Prix tegen te houden. Nou, ik, euh, je moet altijd een slag om de arm houden. Maar die houdt er eigenlijk niet om. Er zal geen uitspraak komen die de Grand Prix gaat tegenhouden. Nee, hoeveel rechtszaken zijn er geweest inmiddels? Nou, rechtszaken zijn er heel veel geweest. Uh, maar ook het aantal vergunningsaanvragen en procedures waar je, die je moet doorlopen. Uh, uit mijn hoofd zeg ik, was dit de 38 e procedure. Oh, nee, op, op, je, je, je, je kan er een beetje moe van worden. Ja, we zeggen het af en toe maar gewoon met een lach. Hè, want ja. nogmaals, die mensen die hebben hier ook recht toe om dit te doen in Nederland. Dus dat is ook prima. Maar het feit dat we hm. op dit moment 37 uit 37 gewonnen hebben, dat zegt denk ik wel genoeg. Ja, hoe wij dit evenement voorbereiden. Hey, we hadden, sorry, we hadden net Jorik Putz van, van Amsterdam Beach Paradise Hotel aan de lijn. Komen, komen daar nog uh, uh, uh, uh, coureurs of teams? Of, uh, hoe, hoe, worden die, hoe worden die verspreid over, over, de, over, de, over Zandvoort en over de hele regio? Nou, kijk, uiteindelijk zijn euh, de teams zijn redelijk zelfvoorzienend. Dus dat, dat doen zij. Ze hebben daar gewoon binnen de verschillende euh, raceteams hebben zij eigen mensen gewoon in dienst... die alleen maar de logistiek en het verblijf van de coureurs en van de teams regelen. Dus daar blijven wij buiten. Eh, soms krijgen we weleens wat special requests. Uh, uh, coureurs die net op een andere plek willen verblijven dan waar hun team verblijft, et cetera, et cetera. Maar daar helpen we ze wel eens mee. Uh, en dat doen we soms wel eens op verrassende plekken. Uh, en nee, ik ga niet vertellen wat die plekken in uh, Zandvoort zijn. <laughs> nou even... ja, u, uiteindelijk uh, was het toch wel bekend... waar de trailer stond van meneer Lewis. Oh, uh, maar het was ook wel grappig om, uh, om uh, Vettel met zijn bakfiets... Door zandvoort te zien rijden. Ja, het is in het verleden zo geweest. Een kennis van mij. Uh, die heeft een, uh, een avond uh, met uh, James Hunt doorgebracht. <laughs> Zij ja. was een vrouwelijke en een zeer charmante dame. En ja, uh, die vijf. heeft er enorme ja. staats zoenen. <laughs> En die James Hunt heeft een brommer geleend. En die, die ging op een mobiletje... door heel Zandvoort heen. Ja. Van kroegje ja, naar kroegje. Okay. Dat, die, die, die, die tijd dat je zo dicht bij de rijders... kon hm. komen, die is natuurlijk voorbij. Maar ja. ja. zo'n zo Vettel... is natuurlijk ook schitterend voor... De promotie van Zandvoort, dat hij gewoon lekker met zo'n bakfietsje. zochtjes naar de bakken gaat. Ja. Ja. Dat zijn natuurlijk fantastische beelden. Ja, precies. Die, de Grand Prix van dit jaar wordt natuurlijk wel volledig bezocht. Volledig bedoel ja. ik dan het maximale aantal bezoekers. Er zijn er 30.000 tot 40.000 meer, geloof ik. Ja. Um, hoe moet je daar nou verder op inspelen? Er is natuurlijk vorig jaar flink gekeken naar hoe moeten we dat doen en wat gaan we doen? Je zag. Heel veel mensen op de grote foodcourt. Daar gaan natuurlijk ja. nog meer mensen naartoe. Gaan jullie uitbreiden met, uh, met, met foodcourts bijvoorbeeld? Nou kijk, uiteindelijk uh, uh, hebben we ook echt wel geleerd van vorig jaar. Uh, toen hadden we een aantal grote centrale punten waar iedereen naartoe kwam om te eten. Of om naar, naar nou, artiesten mocht dan niet, maar in de fanzone, in de de, Daar hadden we een ja. heel groot podium gepland voor na afloop. Nou, dat mocht allemaal niet doorgaan. En uiteindelijk uh, hebben we ook geleerd bijvoorbeeld van het nieuwe begrip... Uh, wij noemen dat in-seat entertainment. Dus ondanks dat jij op je stoeltje op de tribune blijft zitten... hebben we toch gezorgd voor heel veel vertier. En uh, uh, dat werkte vorig jaar fantastisch. Dat gaf bijvoorbeeld in die arena een schitterende sfeer ook tussen de races. Mm -hmm. uh, dus dat houden we erin. En, en verder hebben we gekeken van joh, moeten we één groot podium uh, uh, plaatsen of moeten we meerdere kleinere podia en dus centrale punten plaatsen op het terrein. Om te voorkomen dat iedereen na, tussen de races door steeds naar dezelfde centrale punten uh, toe loopt. Hè? Dus, dus dat is één. Uh, je gaat opschalen in je capaciteit. Uh, tribunes uiteraard niet, want die waren vorig jaar al volledig opgebouwd. Uh, en het mobiliteitsplan vorig jaar was ook al bedoeld voor 110.000 personen per dag... He, dus daar was ook bijvoorbeeld overcapaciteit in de trein. Uh, dus qua planvorming hebben we niet heel veel aan hoeven passen. En natuurlijk vinden wij het ook best uh, uh, spannend of dat wat we bedacht hadden een paar jaar geleden, of dat dat dit jaar dan ook echt voor de eerste keer uit gaat komen. Oké, okay, is dat, uh, dat die 30.000, 40, 40 40.000 die meer komen, zijn dat uh, omdat je zegt de tribunes die zijn gebouwd en vol? Uh, worden dat duimkaartjes? Nou kijk, uiteindelijk mochten die duinkaarten vorig jaar niet, hè, want sta, staartplaatsen mochten niet. En in de general admission uh, zone, daar hebben we al uh, om en nabij de 15.000 mensen rondlopen. Uh, dus dat is wel de grootste hap van mensen die er vorig jaar niet bij mochten zijn, die er dit jaar wel bij mochten zijn. En we hebben vorig jaar natuurlijk van, vanwege de covid maatregelen ook een aantal delen van tribunes niet gebruikt, die wel opgebouwd waren. Ja, alles zal vol zijn. zullen er om en nabij de 110.000... ...bezoekers per dag zijn. Oké, okay, en internationaal is er ook heel veel... Uh, uh, uh, uh, ...zeg maar positief nieuws gekomen... ...over hoe wij dat gedaan hebben... ...of hoe jullie dat gedaan hebben. Ja. Nou ja, kijk, uiteindelijk uh, heeft met name... Twee onderdelen, ik denk drie onderdelen, hebben heel veel aandacht gehad internationaal. Ook bij de promoters, die zien mij natuurlijk van de andere Grand Prix, die zien mij regelmatig. We zien elkaar tijdens de wintertest in Bahrein. Kijk, het mobiliteitsplan, dat lijkt me een helder verhaal. Mm -hmm. Daar zijn we de hele wereld mee over gegaan. En ik blijf altijd maar zeggen uh, van joh, uh, uh, Zandvoort is de enige badplaats in Nederland met een treinstation op loopafstand van het strand. En ik denk als Zandvoort zich ook met zo'n mobiliteitsplan en een opwaardering van het spoor uh, nog nadrukkelijker op die manier gaat profileren, dan profiteert Zandvoort en de hele regio daar de komende jaren van. En dan, uh, en dan, en dan wel het hele jaar rond. Exact. Robert, ja. Uh, ja. dank voor het gesprek. Uh, ik uh, hoop dat we in de aanloop nog een keer mogen bellen. Absoluut. Oké, okay. heel veel succes met de, met de voorbereidingen en uh, tot snel. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Bye bye. Heer, hoi hoi.